Dit is Radio 1 Het Tessel Blok. De EU boycott Israël op het moment dat de vredesbesprekingen met de Palestijnen... juist weer op het punt van beginnen staan. Dat en de rest van de wereld in het buitenlandpanel van Villa VPRO. Nu eerst het NOS Journaal met Job Bot.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 Een wandelaar die meedeed aan de Strand Zesdaagse is omgekomen bij een ongeluk in IJmuiden. De man werd aangereden door een vrachtwagen. De politie kan nog niet zeggen hoe dat kon gebeuren. Ook is de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt. De organisatie van de Strand Zesdaagse spreekt van een dramatische gebeurtenis. Het is nog onduidelijk of de wandeltocht morgen verder gaat. Pas als alle lopers binnen zijn wordt daarover een besluit genomen.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 Het is niet druk op de weg, maar toch een paar files. En die hebben vooral te maken met de ongelukken. Het ging eerder vanmiddag mis op de A4 bij Hoogmaden. De weg is daar weer vrij en de file verbrokkelt nu een beetje vanuit Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en roelof Arendsveen, twee kilometer. En verderop bij Hoogmaden nog eens twee. Op de A20, de ring van Rotterdam naar Gouda. Een korte file tussen het Kleinpolderplein en het Terbrechtseplein, twee kilometer. En een ongeluk in het zuiden van het land op de A58, Vlissingen naar Breda.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u hier op Radio 1. En ook hartelijk welkom aan de twee leden van ons buitenlandpanel vandaag. Christ Klep, hij is militair historicus. En Bertus Hendricks van het instituut Klingendaal. Heel hartelijk welkom. Goedemiddag. Laten we ons eerst eens storten op het Midden-Oosten. En wel op Hezbollah. Dat is een militante beweging van Sjiitische moslims. Het is een politieke partij in Libanon. En heeft een politieke en een militaire tak... Wordt er gezegd? En de EU heeft afgelopen maandag besloten om die militaire tak van de Hezbollah-beweging officieel op de lijst van terreurorganisaties te zetten. Er is dus heel lang over uh, uh, touw getrokken, enorm lang over gedelibereerd, maar nu is het dan zover. Bertus uh, Hendricks, eerst eens even aan jou vragen: kan je dat zo scheiden, die militaire en die politieke tak? Nee, dat is een, uh, natuurlijk echt prettig uh, om zo'n maatregel dan beter te kunnen verkopen. Maar kijk, Hezbollah is, is, is zo verweven uh, met uh, de, de, de Libanese maatschappij. Het is de, de representant van de Shiïtische uh, bevolking. Het is ook een beetje de, de club die de Shiïtische bevolking heeft geëmancipeerd. Want het was jarenlang een beetje een, on, een ondergeschroven groepering. Uh, en het is uh, een, een beweging die uh, een, een militie heeft, die eigenlijk... Een, een leger is, dat is groter dan het Libanese leger, maar het is tegelijkertijd ook een beweging die een, een kantoor heeft voor de opbouw, eh, de jihad van de opbouw na de Israëlische bezetting van Zuid-Libanon en na de, de, de, de herstel, voor het herstel van de vernietigingen in de oorlog met Israël in 2006. En ze hebben een heel onderwijssysteem, dus, dus, totaal... dus het is een ja, totaal... Het, het is een zuil, wij in Nederland is het een complete zuil. Met dit verschil dat het ook nog een gewapende zuil is, dat kon je vroeger van de de katholieken, de protestanten, de socialisten, die zeggen die waren alleen maar gewapend met slogans en met spanboorden. Oh ja, dus het is wij... een beetje te vergelijken, misschien dat er met de IRA in, uh, in Ierland, weet je wel, dat er op een bepaald moment gezegd werd... de politieke tak, daar moeten we dan nou maar mee gaan praten. Maar, mm. maar de uh, uh, militaire tak niet. Maar wat eigenlijk ook feitelijk één verweven ja, is. Maar soms helpt hun diplomatie dit soort scheidingen aan te brengen. Dan, dan maar is je... het dan, de, denk je, Christ: Klep, alleen maar voor de bune? Want als het gewoon in de praktijk niks voorstelt, mm. well, it's, als it's... je niet echt iets kan. Uh, ik, de, ik denk dat het uh, voor een groot gedeelte ook symboolpolitiek is, hè, dat spreekt voor zich. Ik denk ook dat de Europese Unie tot op zekere hoogte niks anders kan dan symboolpolitiek voeren. Hè. Het is toch een, een vat met 28 kikkers, uh, natuurlijk, die, die alle, alle kanten uh, opspringen. Dit is een compromis. Uh, het zou onmogelijk zijn geweest in deze huidige constellatie van de Europese Unie, ook in relatie tot de Verenigde Staten. Om de hele beweging mm -hmm. uh, te, te sanctioneren. Zeg Want, maar. Dat, dat, dat zou lukken. Politieke... Er zijn te veel partijen in Europa die daarop tegen geweest zouden zijn. Er zijn ook landen die uh, direct betrokken zijn natuurlijk bij uh, het gebied. Uh, om een voorbeeld te noemen. De Oostenrijkers, uh, de uh, de, fin uh, de uh, een aantal landen binnen de Europese Unie hebben een vredesoldaat in het gebied zitten. Die zitten in natuurlijk Libanon. In Libanon die zitten helemaal niet te wachten natuurlijk op een escalatie door provocaties van, van Hezbollah. Dat spreekt mm. voor zich. Ja. En er komt ook Weertes. nog bij dat, kijk, Hezbollah uh, dat is ook een, de belangrijkste regeringsgroepering. Uh, ja. En dan zou je als het ware heel een land in de, in de band doen. Dat is ook een van de redenen waarom met name Frankrijk wat hele nauwe betrekking heeft met Libanon en ook heel veel belang bij de, uh, de stabiliteit van het land altijd heeft van Jongens, weet wat je doet, want uh, dat, uh, wat, hoe moet het dan met een, uh, een land wat toch al zoveel problemen heeft, zeker nu uh, de, de, regering, of de, de oorlog in, in Syrië steeds meer ook een Libanees aangelegenheid wordt, en en tegelijkertijd is dat Syrië uh, uh, in de in, involvering van Hezbollah. Dat is de op, reden waarom dat ze die unaniem mensen kregen. Ja, zeggen, dat is de reden. Want dat was de stap te ver mm -hmm. he, die Hezbollah gedaan heeft. En uh, door zo nadrukkelijk en zo succesvol vanuit hun standpunt gezien. He, die verovering van dat vitale uh, uh, knooppunt Corsair. Dat was een omslag waardoor de, de krasverhoudingen meer. aan de grens. Aan van, de grens ja, tussen Libanon en Syrië. En dankzij Hezbollah heeft is, is, Assad heeft, dat ja, weer in handen. Exact. En dat was nou net eh, de stap te veel waardoor de Europeanen dachten... ja, hier dient een sterk signaal te worden afgegeven. En ook is het, in, met Christus natuurlijk een symbool... maar het is bedoeld als een sterk symbool. Of het voldoende is, is een heel ander Maar wat, dus laat het een symbool zijn en niet heel veel meer, Chris. Denk je toch dat het... Iets kan dat het contraproductief kan werken daar in Libanon en de regio. Denk je dat het wat dat het verkeerd gaat uitpakken? Uh, het signaal? Nou, oké, okay, er spelen op dit moment eigenlijk drie dingen uh, parallel aan elkaar. Uh, dat zijn de, de, de aankomende vredesonderhandelingen onder leiding van de Amerikanen. John Carrier leidt op dit moment het, het, het, het gebied rond. Uh, dat is natuurlijk de, de inmenging van, van Hezbollah in Syrië. De Syrische burgeroorlog in het algemeen. En dat is natuurlijk nog steeds. We zijn het bijna alweer vergeten. Het conflict tussen Israël en Hezbollah. Wat oorspronkelijk natuurlijk wel de bestaansgrond is van Hezbollah. Hezbollah Die is nog toch groot. Dus in ook dat nieuwere nieuwe handvest... staat nog steeds de, de vernietiging, vernietiging van, van de staat Israël? Israël. Ja. ja, en je ziet dus ook een, een, wat dat betreft een heel dubbelzinnige houding... die ze niet anders kunnen dan bij de Israëliërs. Waarbij ze zeggen, nou, er zijn op dit moment een aantal positieve ontwikkelingen... in onze omgeving, namelijk hou je vijand verdeeld. Hè, hou de buurlanden verdeeld. Uh, hoe meer ze met elkaar vechten, hoe minder ze hun aandacht richten op ons. Maar de Israëliërs zijn zich natuurlijk ook zeer bewust van het risico... dat als de zaak escaleert, ja, Hezbollah het genoeg troepen zou hebben... of genoeg militanten zou hebben... En als ik me niet vergis, 55.000 raketten... Uh, allemaal geleverd via Iran... om het Israël behoorlijk moeilijk te maken. Mm. Wat zie je vaak bij dit soort situaties... is dat een kat in het nou uh, een rare sprongen maakt. En een mogelijkheid zou zijn... over een jaar of over twee jaar... dat blijkt dat Hezbollah te ver is gegaan. Dat het te veel hooi op de vork heeft genomen... door zowel Israël, politiek in Libanon... als Syrië op, uh, op de vork te nemen. En uh, dat zou wel eens escalerend kunnen werken. Op denk de de ook, uh, denk dat Ik denk het? dat ze het min of meer gedwongen... vanuit hun standpunt hebben gedaan. Want... Kijk, Hezbollah die verliest eh, ontzettend veel goodwill in de hele eh, Arabische Soenitische wereld. Die ze hadden verworven in de strijd met Israël. Toen was Hezbollah weliswaar een Shiitische groepering en de belichaming van de Sjiitische gemeenschap in Libanon. Maar. Uh, ze zeiden op te treden namens uh, de hele islamitische wereld... om uh, niet alleen Libanon te bevrijden... maar ook om te zorgen dat de Amerikaanse Israëlische orde... zoals zij dat zagen, dat die, dus die, die, die, die, die, die, die twee probeerden op te dringen... ten koste van wat zij zagen als fundamentele Arabische belangen. Nou, dat wilden zij frustreren. Dat hebben ze met succes ook gedaan. En daar hebben ze ook heel veel populariteit in de Arabische straat mee gewonnen. Maar nu... Nu vallen ze in één keer terug op hun sectarische identiteit. Namelijk de representant van, van de Schiïten alleen maar. En een werktuig, een eh, werktuig van Iran. En in deze hele globale confrontatie... Ja, zitten ze ineens... Zitten één keer op ja. een heel ongemakkelijke ja. plek. En ze zouden graag eh, gewild hebben dat het niet, vanuit hun standpunt uit niet nodig was. Maar de Iraniërs eh, en, en de Syriërs, die natuurlijk... Eh, heel, de de Iraniërs betalen veel, leveren wapens. Syrië, laat het allemaal door. Die hebben natuurlijk wel enkele krachtige argumenten om Hezbollah te zeggen... nu is het moment dat jij wat terug mag doen. Laten we even, sorry Christophe, ja. hebben over wat jij al aanroerde. De, het opnieuw, eindelijk na drie jaar, uh, beginnen van vrede... Besprekingen tussen Israël en de Palestijnen, althans, daar lijkt het op. Ze worden ja. een deze dagen in Washington verwacht om, mm -hmm. om te gaan beginnen. Mm -hmm. Op een moment dat weer de EU, het lijkt alsof de EU ineens buitenlandpolitiek <laughs> aan het voeren is, gezegd heeft dat ze een onderscheid zullen gaan maken voortaan tussen Israël en de bezette gebieden als het gaat om producten afnemen. Dus ja. he, een soort boycott van dat wat uit de bezette gebieden komt. Uh, geloof jij dat dat invloed gaat hebben op die vredesbesprekingen. En als dat al geen invloed heeft... geloof je überhaupt dat die vredesbesprekingen... Er ja, en, en ter aanvulling niet alleen dat. De Europese Unie heeft nu ook richtlijnen... heel stiekem, heel voorzichtig... door te publiceren in het traktatenblad, richtlijnen uitgevaardigd die zeggen dat de landen in de Europese Unie... en de instituten en bedrijven die willen samenwerken... met Israëlische bedrijven op de bezette gebieden... dat die dat ook niet meer mogen. Dat die ook toestemming eerst moeten vragen. Dus het is best wel een breed pakket. Okay. Nou, ja. Israël... Ja. Israël heeft intussen al gereageerd door de holocaust weer bij te halen. Nou, Je weet hoe dat is, dat wordt onmiddellijk tot het hoofd emotionele punt getrokken. Toch denk ik dat die onderhandelingen zullen doorgaan. Omdat Israël op dit moment denk ik meer voordeel heeft bij het laten doorgaan. Mm -hmm. Door zich op te stellen als een constructieve partner. Als de enige constructieve partner zou je kunnen zeggen in het hele gebied. Uh, en daarmee denk ik dan toch een mooie diplomatieke middenweg zou vinden. Tussen de druk die op dit moment op Israël wordt uitgeoefend. En het zich opstellen als een constructieve partner. Mm -hmm. nou, dat is een beproefde uh, diplomatieke gemeente die in dit soort situaties, die je bovendien over een aantal weken... wel weer kunt afleggen als blijkt dat bijvoorbeeld de vredesonderhandelingen niet werken. Maar je kunt op dit moment, heeft Israël het voordeel... dat het deze weken zich kan opstellen als een constructieve partner. Omdat het zich mooi kan bewegen tussen druk en het uitoefenen van geen druk. Maar dat is nog altijd allemaal alleen tactiek. Daarmee is nog niet Bertus gezegd dat de goede weer is. Nee, het is praten over praten. Ja. En, en, en, en, en dat men het gedaan heeft is dus uiteindelijk omdat geen van beide partijen, zoals was zegt, Israël heeft zich nu dan positief opgesteld volgens zichzelf. En Abbas is ook niet in een positie, maar de leider van de Palestijnen, die is afhankelijk van een Europese en Amerikaanse om überhaupt, zijn hele regering ambtenaren te kunnen betalen. En die hebben ook geen alternatief. En die hebben ja, met, met heel veel tegen zijn ingestemd, want zelfs, de officiële uitgangspunten, wat ze altijd hadden vastgezet het moet gaan op basis van de grenzen van 67, ja. daar moet het over gaan. Ja. Dat hebben ze niet expliciet gekregen. En dat was voor Netanjahu onaanvaardbaar. En daarom kon Netanjahu ook makkelijker toestemmen. En nu zeggen de Palestijnen... ja, maar eigenlijk hebben we achter de schermen... toch de verzekering gekregen om onderling van de Amerikanen... Want het is niet helemaal duidelijk op basis waarvan we gesproken Nee, er zijn, zijn geen... Wat de Palestijnen wilden waren expliciete referentiekaders Van nou, we gaan praten over de grenzen van een definitieve vreemdingsregeling... op basis van de grenzen van 67. Dat nou, zo is, hard ligt het dan niet. Dat, dat, dat hebben ze altijd geëist... Dan gaan we niet praten. Uiteindelijk hebben ze dus toch weer toegestemd, zijn ze met de haren naar Washington gesleept. En ze zeggen intern, ja, we hebben van de Amerikanen de mondelingen toezegging gekregen dat dat wel degelijk de referentie is. Maar dat is een indicatie van de zwakke positie uh, van, uh, van de Palestijnen. Maar daarom vind ik dus ook dat wat de Europese Unie gedaan heeft, op dit moment eigenlijk een veel krachtiger signaal mm -hmm. dan wat voor één keer heeft de Europese Unie uh, een keer een krachtig signaal afgegeven. Ja. Wat al Eigenlijk wat heel raar is, heel lang hadden we moeten doen... want in het associatieverdrag tussen de Europese Unie en uh, Israël... Daar, daar staan al een bepalingen over de rules of origin. De regels van oorsprong van producten. Dus eigenlijk voeren ze dat nu voor het eerst echt uit. Ja, want... Ik, ik weet, jaren geleden ben ik... toen was minister Jozias van Aarsen nog minister van Buitenlandse Zaken. En toen ging hij in Israël er al over praten. Ja. En, uh, en, maar dat haalt allemaal niks uit. En dat is altijd zo gebleven. En nu voor het eerst uh, voegt men de daad, of het woord, nou, de daad bij het woord, het woord bij het woord. Ja. En, en, en als Syrië er uh, niet geweest was. En die aanslag in Bulgarije he, van, ja. van vorig jaar. Waarin toch een duidelijke uh, link was met uh, Hezbollah. Bulgarije natuurlijk in de, in, intussen een Europese Unie lidstaat. Dan zou het niet gebeurd zijn. Nee, dan zou nee, de Europese Unie nee, ook heel zwakker leger, geweest ja, zijn. Ja. Ja. Precies. Syrië dan even, Christ. Uh, de hoogste legerleider, Martin Dempsey... heeft, uh, maar heel kort samengevat, uh, een, een, een, een soort uh, brief geschreven... waarin vijf opties over een, mogelijk, uh, uh, uh, een mogelijke aanval of ingrijpen... moet ik zeggen, in Syrië. Vijf opties. Waarbij ook een prijskaartje. Je verbleekt. Ja. Um, het zijn eigenlijk allemaal opties die we wel kennen. Ja. En er is er eigenlijk maar één waarvan hij zegt... dat zou je kunnen doen. Want van alle anderen zegt hij... Ja dan Gaan we oorlog voeren? Simpel, ja. hoe je het ook bent of keert. Is dat zo? Is dat onafwendbaar? Zoals hij het zegt. En nee, vraag Geef eerst daar antwoord op. Ik nou, ik beginnen. Is de oorsprong van die, van die brief is heel aardig? Want hij wilde voor het congres eigenlijk niks zeggen. Hij zei van ja, dat is iets dat moet de politici beslissen. En als u een besluit genomen hebt, dan wil ik het wel bekijken of het, of het, of het militair mogelijk is. Toen is hij door vanaf zijn senator McCain, hè, de beroemde Republikeinse senator, helemaal de oren gewassen. En die zeiden: van, ja, wij kunnen het besluit pas nemen als we goed militair advies hebben. Dus uh, u bent de chief of staff, uh, wij willen graag dat u dat geeft. Nou, toen heeft hij dus met schoorvoetend en, en, en schreeuwend waarschijnlijk... kicking en screaming, heeft hij uh, drie briefjes opgesteld. Nou, De opties zijn heel kort gezegd uh, van, van geweld naar heel weinig geweld. Uh, heel weinig geweld is trainingskampen, uh, dus trainingskampen wat oprichten. Dat moeten we eigenlijk al doen. Dat uh, is dus wat ze nu zeggen te doen, althans, maar dan vooral via de CIA. Het is dus nog geen, geen militaire operatie, nee, zou je nee. kunnen zeggen. Uh, dan kun je nog een uh, klein beetje gaan bombarderen. Je kunt veel gaan bombarderen. Je kunt een, uh, een, een no-fly zone instellen. Je kunt een bufferzone buffer zone instellen. En je zou, als meest gewelddadige optie, zegt uh, Dempsey... Uh, de genische wapens kunnen aanpakken. Ja. Dus dan zou je met special forces en bombardementen daar aan toe ja. kunnen. Dat is, dat is het rijtje wat hij geeft. En de enige optie die natuurlijk duidelijk ontbreekt... is een grootschalige militaire interventie. Maar het grappige is als je het goed leest... het is allemaal niet grappig, als je het goed leest... Zijn behalve die, die opleiding. Zijn ja. er nog andere vier opties. in zijn ogen. Ja. onafwendbaar. een weg naar een totale oorlog? Ja. De, de, Daarmee zegt hij eigenlijk met deze brief. we moeten niks doen. Ja. Hij, de, de, het komt er eigenlijk op neer dat Dempsey nu zegt. van we zijn te laat. Uh, als we een besluit hadden willen nemen. om in die oorlog in te grijpen. Het ja. is nu een, hij loopt nu bijna drie jaar. Uh, hij gaat nu het derde jaar in. Uh, die oorlog is het afgelopen jaar. echt in een hele taaie burgeroorlog. Uh, uh, beland. Uh, hij zegt van nou, als we hadden willen ingrijpen. Hij zegt het niet zo nadrukkelijk. Natuurlijk, Hij zegt het niet zo openlijk, maar als we wat hadden willen doen op dat gebied... dus echt ervoor zorgen dat een van de twee partijen het zou winnen... dus in dit geval de, de verzetstrijders natuurlijk... dan hadden we dat vorig jaar moeten doen. Mm. Nu resteert ons eigenlijk alleen nog maar dure opties... waarvan hij ook elke keer weer opnieuw zegt, het zal moeilijk zijn. Nou moet ik de eerste generaal nog tegenkomen, die zegt dat het makkelijk zal zijn. Uh, en wat ik, wat ik ook heel typerend vond, hij specificeert bij elke optie ook wat het gaat kosten. Ja, die, en dat die, die is natuurlijk die, die... geen toeval. Want, Het loopt van uh, die, die, die training, 500 miljoen dollar per, per maand, 380 miljoen ja, peanuts, per he? jaar, sorry, ja. tot uh, 760 miljoen euro per maand voor de meest vergaande gewapende ja, Als je dat in een paar maanden doet, dan ben je zo gauw 100 tot 200 ja. miljard dollar verder. Um, He, om dat in perspectief te zetten, dan geef je eigenlijk in een maand uit... wat Nederland in een jaar uh, verdient als, uh, als, als, als land, uh, qua economie. Dus dat kan niet. Hij doet dat niet, niet, niet zonder opzet natuurlijk. Want nee. dit is een tijd van sequestration. Hè? Korting op de begroting, uh, korter op de defensiebegroting. En hij zegt Natuurlijk haalt hij dus financiële argumenten bij. Christ, uh, hij zegt ook, of wilde ik Bert zeggen voorleggen, ten over dit onderwerp... Uh, en we hebben toch ook wel geleerd uit het verleden... dat uh, een militair evenwicht niet volstaat. Wij moeten kijken naar onze politieke doelstellingen... en ons uitgangspunt moet zijn dat we, als we, als we al in zouden grijpen... dat we zeker weten dat er daarna een goed functionerende staat overblijft. Ja. Nou, mm. ga er maar aan staan. Ja. Maar dat zegt hij nu gewoon. Dus hij zegt volgens mij met alle woorden... jongens, we kunnen niks. We, we beginnen verters. niet aan en ik denk dat... Uh, president Obama dat eigenlijk al een beetje heeft voorbereid... want die heeft in een eerdere fase gezegd... Assad moet weg en mede daarom dachten ook heel veel mensen, waaronder ik zelf... nou, als de president van Amerika zich zo uitspreekt... dan kan dat niet anders, dan moet er ook aan haar gewerkt worden... anders gaat de hele verlofwaardigheid van Amerika weg. Maar we hebben gezien hoe... Flexibel in het licht van de ontwikkelingen. Ook Obama is geworden met die rode lijn voor chemische wapens. In één keer was die rode lijn net zo flexibel als vroeger de Maginot-linie tussen Frankrijk en Duitsland. <laughs> en, eh, en dit helpt ook weer om aan te geven van eh, het kost zo ontzettend veel. Het is één grote boodschap naar de Amerikaanse achterban. Eh, we, we denken je drie keer voordat je eraan begint. Dus het geeft denk ik ook Obama weer ruimte om de mensen die nu, willen dat hij nu ingrijpt een beetje van zich af te houden. Zondag zijn er verkiezingen in Mali. Heel snel. Er zijn mensen die daar hun vraagtekens bij zetten... of het allemaal wel zo snel zo goed kan gaan verlopen. Uh, de belangrijkste vraag is... waarom moesten die verkiezingen er zo snel komen, Berters? We weten van, van, van het oproer. We weten van, van de invasie van Tuaregs en moslimfundamentalisten in het noorden van het land. We weten waar dat toe geleid heeft. Franse invasie, snelle, snelle actie, snelle handeling. Hele internationale gemeenschap heeft zich ermee bemoeid... Is dat ook de reden waarom nu in ijltempo tempo deze verkiezingen gehouden moeten gaan? Worden? Nou, het is vooral een Franse reden. Kijk, de, de Fransen die uh, hebben ingegrepen op het moment dat er dus een enorme. De dreiging kwam van, uh, uit die Al-Qaeda-groepen... die vanuit het uh, grensgebied uh, Al zuid algerije Libië en daar zo ja. opereerden. En uh, toen heeft Frankrijk ingestemd uh, met een, uh, een militaire actie. Maar bij uh, president Hollande was ontzettend bang voor die mensen die hem waarschuwden... dit wordt het zo'n en l'enlisement, dat je erin ver, in, in, in verstrikt raakt. En, en er dat, dat, dat er voor jaren je. daar weer in zitten. En... Uh, dat is inderdaad het schrikbeeld wat Frankrijk voor ogen staat. En daarom zijn ze uh, uh, tegen alle adviezen in... toch blijven vasthouden aan dat het in juli zou moeten. Terwijl de, de voorbereidingen daarvoor die zijn gewoon niet klaar. En je hoort mm -hmm. al steeds meer mensen zeggen van... ja, we moeten dat eigenlijk uitstellen. Maar daar heeft uh, Hollander niet van willen weten... als president van Frankrijk. En nu ja, is het maar de vraag uh, wat daarvan terecht komt. Want het was sowieso al heel moeilijk... Want en er moet zoveel uh, heropbouw plaatsvinden van leger, van administratie. Nou, een van de, de, de vitale steden in het noorden is Kidal. Ja? Nou, die, die gouverneur is daar op bezoek ja. geweest. Die was na een dag weer weg. Uh, er waren ook in de Franse uh, pers de afgelopen uh, weken... ook uh, lange reportages die erop uh, heel duidelijk maakten... dat de minimale verzoening die nodig is... bijvoorbeeld met die Touaregs in het noorden... Zeker. Uh, en die ook weer moet worden geïncorporeerd in het Malinese leger dat het allemaal nog zo vluchtig en zo onzeker is... dat ze een enorme uh, gok nemen met dit zo... Zo snel er doorheen te willen jassen. Christen, het zegt ja. wel wat, hè, dat de oude kolonisator... blijkbaar toch nog voldoende... Ja. de touwtjes in handen heeft... door te zeggen, wij willen dat het nu gebeurt en dan gebeurt het. Ja. ja, je ziet het natuurlijk toch vaak. Hè. Als een land, Amerika bijvoorbeeld... of Groot-Brittannië, ergens interveneert, of in dit geval Frankrijk... dan wordt eigenlijk ook automatisch een beetje verwacht... dat dat land dan ook vervolgens het voortouw zou nemen. Hè. Kijk naar Amerika, in, in Irak en Afghanistan. Ik vind het patroon van zo'n vroege verkiezingen heel herkenbaar. Uh, want wat gebeurt er? Er wordt geïnterveneerd. Uh, normaal gesproken zou je nog een aantal jaren... met helemaal met Bert Jaren moeten wachten voordat je de infrastructuur een beetje op orde hebt. Voordat je de mensen hebt voorgelegd waar ze eigenlijk op stemmen. Voordat er politieke partijen zijn. Nu zijn de politieke partijen toch vooral clubs van patrimonialisme. Hè? Van mensen die uh, de, de politieke partijen gebruiken om hun eigen cliëntele uh, te onderhouden. Dat zou je eerst allemaal op orde moeten brengen. Ja, dat is een proces waarvan we zien dat het in Afghanistan al minstens tien jaar in beslag neemt. Dat kan niet. Frankrijk kan zo lang niet wachten. Wil dat ook helemaal niet natuurlijk. Zou te veel geld kosten. Dus wat ze doen is wat als een mooi in het jargon heet instrumentaliseren. Dan breng je dus een aantal instrumenten in. Hè. Dus een tijdslijn zet je uit. Een tijdspalk. En daarin zeg je nou dan, dan houden we de eerste verkiezingen. Dan houden we eventueel herverkiezingen. Dan komt het parlement voor het eerst samen. Dan komt de regering voor het eerst samen. En zo bouw je dus op die tijdslijn een aantal punten in. En wat heeft dat uiteindelijk volgens mij als doel? Dat is omdat we als interveniënt hebben het Westen. Frankrijk Moeten kunnen zeggen, ja, maar de mensen met wie wij zaken doen in Mali zijn wel legitiem verkozen. Ja, ja. Want al die miljarden die zo meteen in Mali gestopt zijn, die moeten natuurlijk wel terechtkomen bij legitieme gekozen functionarissen. Dat is wat volgens mij hier aan de hand is ook. Een paar historisch achtergrond. Oké, okay, ik wil het tenslotte toch nog even hebben over, laten we het maar noemen, het post tijdperk <laughs> in uh, uh, Amerika. Is natuurlijk naar aanleiding van de hele zaak rond uh, Traven Martin, die jonge zwarte tiener ongewapend, capuchon op, gevolgd door een burgerwacht uh, die hem doodgeschoten heeft. En die man, uh, een blanke man, althans het was een Hispanic, Half ja, ja. Ja. Ja. is vrijgesproken. Enorm veel ophef en President Obama zelfs heeft zich ermee bemoeid... door vanuit het niets ineens een toespraak te houden waarin hij zei... ik had die jonge Martin kunnen zijn, het had mijn zoon kunnen zijn... er is geen enkele Afro-Amerikaanse man die dit soort dingen niet heeft meegemaakt... die niet meemaakt dat een vrouw de tasje tegen zich aandrukt... als je bijdere in het doen maar ja. op. Na meer dan 200 jaar, Christ. Taai als het is. Het, het, het houdt niet op, kennelijk. Nee. Uh, het, het mooiste vond ik nog, dat er werd iemand geciteerd in de, in de krant... en die zei van, hadden we toch zo gehoopt... dat met Obama ook dit soort problemen voorbij zouden zijn... en dat we allemaal opeens gelijk zouden zijn. Dat kan natuurlijk niet. Dit soort processen duurt om het begin al heel lang. En wat dat betreft vind ik dus toch wel dat Obama de juiste toon heeft getroffen. Hij heeft dus echt zich boven de partijen gesteld. Hij heeft ook altijd nadrukkelijk gezegd dat hij niet de president is van uh, de zwarte Amerikanen. Dat mm -hmm. hij zelf geen zwarte president is, maar dat hij de president is van alle Amerikanen. Dat heeft hij goed gedaan, volgens mij. Tegelijk heeft hij niet ontkend dat het om een fundamenteel probleem gaat. He, dat, waarvan misschien... Wat echt zo is nog steeds. Ja, ja, segregatie is absoluut. nog. Uh, als je dan kijkt naar de cijfers in de, in de misdaadbestrijdingen... de hoeveelheid uh, zwarten die in de gevangenis zitten... Dat zijn de, de hoeveelheid zwarten die de doodstraf krijgen... zijn natuurlijk onnoemelijk veel groter. Hij heb bijvoorbeeld heel, heel toch wel goed geprobeerd de middenweg te zoeken... tussen uh, bijvoorbeeld enerzijds te zeggen van... Uh, luister, er zitten relatief veel zwarte in de gevangenis... er sterven relatief veel zwarten... maar het grootste gedeelte van die zwarte jongen sterft... Door andere zwarte jongens. En dat ze neergeschoten worden, door andere zwarte ja, jongens. Dat is een, een, natuurlijk een bekend fenomeen dat ja. uh, de on onderklasse, uh, dat daar de meeste uh, agressie onderling wordt uitgeoefend. Maar ik ben het helemaal eens met Chris dat hij die een juiste toon heeft. Over. Hij kon natuurlijk niet dat, dat, dat vonnis bekritiseren, want nee. dat is allemaal volgens de regels. Nee. En tegelijkertijd heeft hij toch stem gegeven aan datgene wat al die zwarte... spontaan hebben gevoeld: van het is hier klopt iets fundamenteels niet. En, en, en ik vind dat hij dat wel heel erg knap gedaan heeft. En zo knap. Door, door dat gevoel het aan te spreken... en tegelijkertijd formeel helemaal binnen de grenzen van de wet. Wat jij, eh. wat jij ook zei, Chris. De, de, de, um, hij heeft altijd gezegd... ik ben niet de, de uh, president van de zwarte, maar van, van heel Amerika. Een collega ja. van mij, redacteur. We hadden het erover vanochtend. En die zei, weet je wat nou zo gek was? Toen hij die toespraak hield en daar ineens over begon... toen pas realiseerde ik me weer... oh ja, hij is zwart. Ja. Ja. Dat, als je dat... Dan, dan heb je wel wat bereikt. Ja. Ja. Ineens drong weer tot hem door... oh ja, Obama is een zwarte president. Ja, ja. Het is natuurlijk lang weggestopt. Uh, Bert zegt je, je kan als president... niet het rechtssysteem zelf gaan bekritiseren. Daar is hij niet voor. Uh, hij heeft ook nadrukkelijk gezegd van die stand your ground wetgeving... Hè, waar het hier eigenlijk over gaat. Uh, ik ben niet degene die daar een nieuwe wetgeving moet maken. Een nieuwe federale wetgeving. Ik ben ook niet de president die op federaal niveau... op landelijk niveau de discussie moet gaan losmaken... over segregatie en over rassendiscriminatie. Dat dat moet veel meer op het lokale niveau gebeuren. Mm -hmm. Dat moet op de universiteiten gebeuren. Dat moet op de scholen gebeuren. En dat proces wil ik wel begeleiden, zegt hij. Tegelijk heeft hij ook gezegd, heel subtiel... ja, maar misschien is het toch wel goed... dat we over die stentje ground eens een keertje gaan discussiëren. Ja. En als ik daarbij kan helpen, zegt hij dat... Precies, het dan het. wil ik dat graag doen. Dus ja, die rol speelt, speelt hij heel goed uit. Goed, ja, heel goed. goed, Chris Klep, heel hartelijk bedankt. Okay. En Bertus Hendricks van Kringendaal ook bedankt. Het einde van de villa, maar helemaal nog niet het einde van Radio 1... want die zender is namelijk gewoon altijd en even 24 uur per dag. En zometeen hoort u daarop. Op Joost Vullings met het Radio 1 Journaal. Ja, Joost. Tessel, ja, jij wilt natuurlijk alles weten over het Engelse prinsje. Nou, daar gaan we helemaal niks aan doen, deze uitzending. Dat meen je niet. Ja, nou, tenzij de naam bekend wordt, dan melden we direct. Oké, okay, Niet dat Wat... de oma op bezoek is, overgroot oma. Nee, nou, nee, dat okay. zit waarschijnlijk wel in het nieuws, maar we gaan er niet uh, verder over door. We gaan wel door op de Amerikaanse klokkenleider Edward Snowden. Die mag waarschijnlijk Rusland in, maar de documenten laten nog uh, op zich wachten. Mm -hmm. Dus dat volgen we goed met onze correspondent David-Jan Godva. En we gaan het ook hebben over Vattenfall, de Zweedse uh, ja, oh. energiebedrijf. Uh, ja, eigenaar van Nyon. Nyon heeft het moeilijk, maar het Zweedse Vattenval heeft het ook moeilijk. Heel goed. Nou, ik bedoel niet goed voor hen, maar heel goed dat jullie het <laughs> daarover gaan hebben. Interessant, dat wilde Zeker. je zeggen. Ja. Zometeen dus het Radio 1-journaal. Dankjewel, Joost. Dit is Radio 1. Maar eerst nu het NOS-journaal met Job Boot. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden blijft voorlopig in de transitruimte van de luchthaven in Moskou. Hij heeft nog geen pas gekregen waarmee hij kan vertrekken. Dat heeft zijn advocaat gezegd.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 Het weer, over het weer gesproken. Geregeld regen- en onweersbuien, vooral in het oosten van het land. Vanavond droog, af en toe zon. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 25 tot 28 graden. Jawel, de dagen daarna broeierig warm, met kans op flinke onweersbuien. En dat is het NOS You know. En de verkeersinformatie krijgt u van René Passet. Het is natuurlijk niet druk op de weg. Maar een bermbrand zorgt voor problemen op de A28 Amersfoort naar Zwolle. De weg is dicht tussen het Harde en Wezep. En er zaten inmiddels drie kilometer file bij Wezep. Ook het treinverkeer tussen Zwolle en het Harde is stilgelegd vanwege die brand. Uh, mensen met de auto kunnen omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En bent u met de trein, dan is eventueel de route via Flevoland een alternatief. Voor de rest is er niet zoveel aan de hand op de wegen. Wel wat de dagelijkse files op de A15... en de A20 en een autobrand op de A50 Arnhem Eindhoven bij Knop het Paalgraaf 3 kilometer. Het NOS Radio 1 Joost Vullings. Er is veel onduidelijkheid rond de status van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. Gaat u nu wel of niet Rusland in? Verder gaan de Utrechtse seksramen en boten definitief dicht? We zijn in afwachting van de uitspraak in kort geding. En cyberpesten 1 op de 10 jongeren krijgt ermee te maken. Soms met jarenlange gevolgen. Maar eerst Moskou, Edward Snowden. Mag hij nu wel of niet weg? De Amerikaanse klokkenluider zit namelijk al een hele lange tijd daar op de luchthaven. En hij zou een voorlopige verblijfsgunning hebben gekregen voor Rusland. Maar nu wordt dat weer tegengesproken door zijn advocaat. Uh, correspondent David-Jan Godfra is op het vliegveld waar Snowden de afgelopen weken verbleef. Ja, uh, David-Jan, je hebt dus net die advocaat gesproken. Wat zei hij precies? Nou, die zei dat uh, inderdaad dat, dat die uh, asielverlening nog niet eens rond is, omdat het papierwerk nog niet klaar is. Want, zegt hij, dit is een hele gevoelige kwestie. Uh, ja, iemand als Snowden krijgt je natuurlijk niet elke dag uh, op het vliegveld om asiel te verwagen. En uh, daarom duurt het allemaal wat langer dan normaal gesproken. Er stond een, een week voor ongeveer om, die, om dat asielverzoek af te handelen. Nou, dat is een week geleden ingediend. Maar het is dus al niet klaar. En dat betekent dat, uh, dat Snowden hier in ieder geval vandaag, en waarschijnlijk de komende dagen, nog wel een ja, en, en het feit dat de papierwinkel nog niet helemaal goed geregeld is... is dat echt gewoon een uh, bureaucratie, een kwestie van de juiste stempels... of zitten er wellicht nog kinken in de kabel? Ja, dat is hiervan al nou heel moeilijk te beoordelen... Uh, ik, ik neem aan dat, uh, wat, wat dit, dit betreft, advocaat geen onzin loopt te verkopen. En uh, bovendien heeft president Poetin zelf ook al een paar weken geleden gezegd... dat, uh, dat Snowden wat hem betreft uh, welkom is, mits die verder zijn mond dicht houdt... dus mits hij geen uh, verdere geheime uh, uit de Verenigde Staten uh, openbaart. Uh, dus ze willen hem hier wel onder de voorwaarden... en ik denk inderdaad dat het nu een kwestie van tijd is. Ja, ze willen hem dus niet politiek uitbuiten... om de Amerikanen bijvoorbeeld een beetje te provoceren. Maar nou ja, politiek uitbuiten toe hebben ze natuurlijk al een poosje gedaan... ook door hem zo lang op het vissel te laten zitten. En ik, ik sluit niet uit dat die, dat, dat in, de, in de toekomst nog meer gaat gebeuren. En ze zullen op allerlei manieren van Snowden gebruik maken... om de Amerikanen een hak te zetten. Maar, zoals ik al zei, president Poetin heeft daar wel heel duidelijk... een streep bij getrokken. Zodra Snowden de belangen van de Verenigde Staten verder schaadt... is het wat hem, wat hem betreft afgelopen. Weet jij, via de advocaat van Snowden of, of hij Rusland als zijn eindbestemming ziet of dat hij uiteindelijk toch nog uh, wellicht asiel zoekt in een in, in, in Zuid-Amerikaans land? Maar nou, hij is er heel vaag over. Uh, aan de ene kant zegt hij... dat uh, wil graag in Rusland blijven... ...om uh, hier zijn leven in te richten... ...om een huis te zoeken, om, uh, om werk te zoeken. Maar aan de andere kant... ...zo'n uh, asielverlening waar het nu over gaat... ...die geldt voor, voor een jaar, die kan wel eens waar worden. Uh, maar tot nu toe heeft Snowden... ...zelf uh, voortdurend laten weten... ...ook via zijn advocaat... ...dat hij wel eens waar voorlopig in Rusland wil blijven. Maar daarna toch nog... Uh, ...toch wil vertrekken naar Zuid-Amerika. Uh, Zuid uh, Venezuela, Bolivia en door hem een asiel aangeboden zonder voorwaarden, anders dus dan Rusland. Um, het is niet helemaal duidelijk hoe zijn standpunt wat dat, wat dat betreft nu is. Nee, want niemand uh, krijgt hem ook te spreken, Snowden nee, zelf. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Er werd natuurlijk uitgebreid naar gevraagd, zojuist ook de journalisten aan, uh, uh, aan de advocaat van, uh, van Snowden. Maar uit veiligheidsoverwegingen zei hij, uh, kunnen we dat... David-Jan, ik, ik hoor je niet meer. Uh, we waren toch al aan het einde van het gesprek. Ik, uh, ik dank je wel vanuit het vliegveld uh, in Moskou. In Utrecht dient een kort geding, aangespannen door raamexploitant Wegra. De gemeente wil dat de prosti pr prostitutieramen morgen dichtgaan. Martijn van der Zanden, uh, jij volgt de zaak. Martijn, uh, wat eist Wegra van de gemeente? Martijn dat van der de Zanden. Ramen gewoon open mogen blijven. Ja. Ja, ik weet niet of je mij hoort. Ik, ik, ik hoor jou luid en duidelijk inmiddels. Ik hoorde jou wel. Ja. Ah. Kijk eens aan. Nou, heel goed. Nou, ja, Wegra wil natuurlijk dat de ramen gewoon open mogen blijven. He, de gemeente heeft gezegd, wij hebben sterke aanwijzingen... dat er sprake is van mensenhandel. Daar hebben wij vermoedens van. En dat is eigenlijk voldoende om de vergunning in te trekken. En wij vinden, de gemeente dus, dat jullie dicht moeten. Nou ja, Wegera die is het daar absoluut niet mee eens. De gemeente kwam vandaag ook met voorbeelden. Wegra zegt ervan, nou ja, jullie doen alsof het een cultuur bij ons is. En he, misschien gaat er inderdaad wel een keer iets mis. Maar het is absolu absoluut niet zo dat structureel dingen aan de hand zijn bij ons. Wij vinden dat de ramen... Gewoon open mogen blijven. Ja, en om die stelling een beetje kracht bij te zetten. hadden ze ook wat dames van het Zandpad meegenomen. naar, de kort, naar het kort geding. Het Zandpad gaat daarvoor zloten. Ja. Ja. Het is een hele veilige plek. Ja. En Europeland, dat is allemaal niet veilige. Ja. Dat die, snap blijf ik. die blijft gewoon open. open. Ja, dat zou. Oké, okay, dat zou niet kunnen dan, zegt u. Ja, dat snap ik. Al dus een van de dames. Maar zij kan het wel een veilige plek vinden. De gemeente ziet dat anders en komt met een uitspraak van een rechter... over wat dames op het zandpad kan gebeuren. Zij is mishandeld op haar werkplek en heeft gewerkt met zichtbare blauwe plekken... en streamen op de polsen. Dat ja. is wat wij uit die uitspraak halen. Wegra, de raamexplatant, vindt dat te kort door de bocht. Stel nou dat, het, dat, het, dat Wegera zou kunnen aantonen dat, uiteindelijk, dat het uiteindelijk niet klopt... dat het niet juist is, dan zijn, zijn er door de sluiting van morgen zoveel onkeerbare... Uh, gevolgen, ja dat is verschrikkelijk. Uh -huh. Maar volgens de gemeente is het geen incident. Je ziet een bepaalde lijn, 2010, 2012, 2013, er lopen nog dingen. Er gaat niet om een bepaald patroon, vandaar dat we ook cultuur noemen. Omdat van al die jaren komt dat elke keer terug. Er zijn meerdere uitspraken over verschillende jaren. Als de ramen morgen dicht moeten, dan heeft dat volgens Wegra ook nog andere gevolgen. Toch in het kader van de belangenafweging, uh, bij het feit dat uh, uh, een sluiting Per morgen uh, betekent dat uh, de kans op een, een toename van illegale vormen van prostitutie erg uh, groot is. De gemeente laat ook nog weten dat ze niet van de prostitutie op het zandpad af wil. Maar dat is uh, zeker niet zo. Er is zelfs ook weer een nieuwe vergunningaanvraag. De stemmingsplan laat het ook nog steeds bijvoorbeeld toe. Uh, er is geen wijziging aangebracht in het aantal ramen of iets wat er mag gebeuren. Op het moment dat er nieuwe aanvragen zijn worden die beoordeeld. Mm -hmm. Dan heeft het college niet de bedoeling om het zandpad voor altijd op slot te te houden, maar juist als die aanvraagd zijn, die zijn vergunbaar, uh, zullen die ook vergund worden. Tja, en nu is het dus aan de rechter. Over de uitspraak wil hij alvast één ding kwijt. Ja, en dan is het uh, daarna ook een kwestie van het zij groen licht, het zij uh, ro ja, rood licht. Uh, het zij rood licht dus, voor uh, het voortgaan van uh, Wegra. Uh, en zo luiden de spelregels dan ook wel weer. Uh, de meeste mensen kennen het wel van de rijdende rechter. Zo'n uitspraak is wel een kwestie als ik die straks doe van daar moet u het dan mee doen. Van de rechtstal naar de binnenstad van Utrecht. Uh, Paul Sanders uh, op de Neude. Houdt het de mensen in Utrecht bezig dat de ramen wellicht dicht gaan? Nou, niet, iedereen, uh, voor niet, niet voor iedereen is het het gesprek van de dag. Het gesprek van de dag hier op het terras op de Neude is toch vooral het lekkere weer en het biertje dat voor... ...veel mensen op een uh, tafeltje staat. Uh, maar goed, we kunnen het wel eventjes voorleggen uiteraard... ...aan wat mensen die uh, hier op het terras zitten. Hier bijvoorbeeld schuiven even aan bij drie jongens... ...die heerlijk in het uh, zonnetje genieten van een biertje. Jongens, het zandpad, dat zegt jullie iets? Ja, zeker. Dat zegt uh, me zeker wel iets. Uh, daar is veel over te doen. Het zandpad moet misschien dicht. Hè? De gemeente wil het graag dicht hebben. De prostituees willen graag blijven zitten waar ze zitten. Ja. De rechter neemt daar een besluit over. Wat vind jij? Moet zo'n gebied blijven bestaan? Ja, ik vind wel dat er een uh, gebied moet blijven bestaan uh, voor die, uh, ja, zeker. Want uh, wat er nu eigenlijk gedaan wordt, is naar mijn idee gewoon kort, uh, korte termijn uh, politiek. Uh, als er gewoon geen gebied is voor die, uh, voor die mensen, dan, uh, dan gebeurt het gewoon uh, elders. En waarschijnlijk uh, gaat het gewoon uh, ja, bij jou of mij in de straat gebeuren. De illegaliteit in, stiekem. De, klopt, ja, stiekem. En uh, nou ja, nu is er gewoon één incident gebeurd en... In hoeveel jaar is dat gebeurd, waarschijnlijk? Dus. Ja. Uh, ik zou zeggen: van blijf daar gewoon zitten. Of blijf zo'n gebied gewoon behouden. Dan is er in ieder geval toezicht. Beter iets dan niets. D dat is het eigenlijk. Ja. Toezicht, maar wel misschien beter en meer toezicht? Ja, zeker. Ik denk. Uh, als je het gaat verbieden, dan wordt het toch wel. Uh, gewoon een lastig ding. Want uh, je kan het niet meer controleren. En het gebeurt allemaal op verschillende plekken. En dan uh, raak je helemaal in de problemen. Duidelijk. Wel eens ervaring met het, op het zandpad gehad? Nee, nog nooit. Dat niet. Oké, okay. jongens, geniet van jullie biertje. Dank jullie wel. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. Cyberpesten. Systematisch uitgescholden worden. Bijvoorbeeld op WhatsApp of op een bangerlijst staan. Of chante foto's van je die rondzwerpen over internet. Cyberpesten gebeurt veel, vooral onder jongeren. Ondanks spotjes zoals deze van Sieren. Kutwijf, met je vuile rotkop. Het hele was haatje. En morgen slaan we je helemaal kapot. Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... krijgt 1 op de 10 jongeren tussen de 15 en de 18 jaar ermee te maken. Irma Magielsen geeft lessen over pestgedrag op scholen. En als onderwijspsychologe helpt ze jongeren die gepest worden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, uh, herkent u uh, het beeld van cyberpesten? Gebeurt dat veel? Uh, ja, het gebeurt zeker veel. Uh, vroeger had je alleen uh, vooral pest op het schoolplein. En je ziet dat nu het cyberpest uh, erbij is gekomen. En dat dat steeds grotere vormen aan begint te nemen. En zijn dat ook eigenlijk de, dezelfde kinderen? De kinderen die eerst uh, gewoon op het schoolplein werden gepest... zijn dat ook dezelfde kinderen die nu online gepest worden? Uh, dat hoeft niet per se. Um, pesten is eigenlijk uh, vooral sociaal uh, probleem. Het gaat vooral om uh, positie in de groep versterken... Uh, ten koste van iemand anders. En dat is eigenlijk wat er vooral gebeurt. Um, en soms zijn het dezelfde uh, kinderen als bij fysiek uh, pesten en soms niet. Ja, het, zijn, het gaat ongeveer dan als het de 1 op de 10 zijn, 2 per, per klas. Uh, uh -huh. Kunt u wat voorbeelden geven? Hoe gaat dat cyberpesten? Nou, dat kunnen bijvoorbeeld uh, haatmails uh, zijn of uh, dreigtweets. Uh, zoals bijvoorbeeld een meisje die een uh, tweet kreeg van rot op Iedereen in de klas haat. En dat uh, wordt vervolgens uh, ook zichtbaar voor iedereen. En anderen die reageren daar weer, uh, weer op. Dus dat kan hele grote vormen aannemen. Ja, en hoe anders is, is cyberpesten als je het vergelijkt met uh, ja, het gewone pesten? Nou, cyberpesten heeft eigenlijk nog meer impact... omdat het aan de ene kant anoniemer is. Dus jongeren gaan nog makkelijker een grens over. En uh, je hebt te maken met een veel groter uh, publiek. En het is ook nog eens veel langer uh, zichtbaar. Je krijgt er toch wat eenmaal op internet staat... krijg je er moeilijk weer vanaf. Ja, dus dat kan nog jarenlang op internet staan. Ja, klopt. Ja, en dat is, dat is natuurlijk heel erg vervelend. Vooral als het om foto's gaat bijvoorbeeld. Want dat komt ook regelmatig voor dat er confronterende foto's of filmpjes op YouTube of uh, op Facebook worden gezet. Ja, wat, wat, wat kan je doen als je online gepest wordt? Nou, het is niet een uh, heel makkelijk probleem wat met één ding op te lossen is. Als dat zo was geweest, dan uh, hadden we niet zoveel mee te maken gehad. Maar wat belangrijk is, is dat je sowieso... Uh, je kind leert om niet terug te pesten, maar sterk te reageren... en aangeven dat je er niet van gediend bent. En verder kun je ook uh, je kind helpen om het op een technische manier te stoppen. Dus uh, de pesten blokkeren. Ja, ja, je moet wel wat digitale kennis hebben om dat uh, te stoppen eventueel. Uh, ja, dat klopt. Uh, wat verder ook belangrijk is, zeker als het heftige vormen aan begint te nemen, om ook bewijskracht te verzamelen. Dus maak er ook printjes van, uh, want als het echt om ernstige vormen zoals bedreiging gaat, dan kun je daarvoor ook de politie inschakelen. Zijn er nog dingen die ouders kunnen doen? Uh, wat vooral belangrijk is, is dat je in gesprek blijft uh, met je kind, uh, dat je ook op de hoogte bent van het internetgedrag uh, van je kind. En verder kan je het een en ander aan preventie uh, doen. Dus het profiel van je kind, zorgen dat het afgeschermd is, uh, zorgen dat je kind op een veilige computer uh, surft en dat soort dingen. Ja, ik dank u wel. Irma Magielsen, onderwijspsycholoog. Graag ja, gedaan. René Passet, met de files. Ja, niet zijn er niet zoveel, Joost. Maar een bernbrand zorgt voor consternatie op de A28. De weg Amersfoort naar Zwolle. Die hebben ze zelfs even dichtgegooid tussen het Harde en Wezep. Ook het treinverkeer is daar stilgelegd. Er staat bij het Harde inmiddels drie kilometer file. Met het advies om voorlopig maar om te rijden via de A50. Er is uh, nog een afsluiting. De A9 Amstelveen naar Alkmaar. Daar is de weg dicht tussen het Velzen en Beverwijk na een ongeluk. En wat korte dagelijkse files rond uh, Rotterdam. Dat heeft allemaal niet zo heel veel met lijf. Wel opvallend, de autobrand op de A50 Arnhem naar Eindhoven. En dat veroorzaakt file bij knopend paalgraven 5 kilometer. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. En smiddags van half 5 tot half 7. Het NOS Radio 1-journaal.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 The rookie.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 de Town van Phil Linnet. En dan gaan we naar het weer met uh, Peter Kuipers Munneke. Ja, de hittegolf, we moeten het er even over hebben. D dat komt goed, hè? die gaan we halen. Ja, dat gaat waarschijnlijk wel goed komen. Want vandaag was het meer dan 25 graden in de beeld. Dat was het nog even spannend. Want uh, buien en wat koelere lucht leken Roet in het eten te gooien. Maar het is toch gewoon weer warmer dan 25 graden geworden. En morgen waarschijnlijk ook. En dan is een officiële landelijke hittegolf een feit. Nou, de vlag kan uit dan, hebben we dat ook weer bereikt <laughs> dit jaar. Sinds 2006, nou, is toch een meldpaansje. Dan meldpantje. kunnen we daar weer over ophouden. Ja, eerste van het, dit decennium, zo kunnen we het heel mooi maken. Nou goed, voor vandaag stond ook onweer en, en buien op de rol. Toch, ik keek net weer op buienradar... en dan, dan zie ik niet zo'n heel groot, breed front over ons land trekken. Nee, dat klopt. Dat valt inderdaad op dit moment wel mee. Die buien, die, die meeste buien hebben we eigenlijk vanochtend al gehad. En ook in het, westen, of in het midden en in het oosten en in het noorden van het land. Het regent nog wel op dit moment in Noord-Holland, Gelderland, Groningen. Maar de ergste buiigheid is voorbij. Maar, en dat is een beetje een puntje met buienradar. Kijk, buienradar uh, zeker als je kijkt naar de prognoses voor de komende uren. Die doen niks anders dan de buien die er al zijn een stukje opschuiven. Maar vooral in de zomer heb je te maken met uh, buien die plaatselijk zomaar ergens kunnen ontstaan. Heel snel ook. Ja, van het een op binnen 10 minuten kan het zomaar ineens ergens regenen en onweer. En dat ontstaat Oogschijnlijk uit het niks. En uh, ja, in de zomer komt dat vaker voor, in de winter eigenlijk nooit. En dat noemen we convectie, met een mooie term. Ja. Convectieve neerslag, zo Aha. noemen meteorologen dat. Ja, En dat wordt dus niet door de buien, dat wordt wel door de buienrader opgepikt als die buien er zijn. Maar buienrader kan je niet vertellen waar het dan over een half uur regent. Dus dat is echt een makker, vooral in de zomer. Ja, ik kan buienrader niks aan doen, maar het is op zich inderdaad goed om te weten dat in de zomer met dit soort broeierig warm weer. Ja, de buienradar af en toe een beetje onbetrouwbaar is. Ja, dus dat je nu hebt gezien dat er weinig buien zijn op buienradar, dat kan kloppen. Maar het kan over twee uur best anders zijn en dan ziet het er misschien wel weer wat regenrijker uit, vooral in het oosten van het land. Oké, okay, en morgen? Wat krijgen we dan? Nou, morgen wordt eigenlijk best wel een aardige dag. Op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt een graadje of uh, nou, 6, 7, misschien 28. Aan zee wel iets koeler hoor. 22 graden, dan is dat daar wel bekeken. Maar op de meeste plaatsen is dus het droog en vrij zonnig. Maar er blijft een kleine kans op wat regen en onweer. Vooral in het zuiden van het land. En het weekend? Nou, dat is dus halverwege de, de week. Maar kan je al een beetje een indicatie geven wat voor weekend we gaan krijgen? Ja, dan de, de temperatuur die blijft wel op peil, 27, 28 graden. Maar de kans op onweer en regen neemt echt wel weer toe na morgen. Mm, nou, goed. Wie weet uh, gaat het nog over, die onweersbuien, voor het weekend. Dank je wel ja. en tot morgen. Goed. Gaan we weer eens hebben over wielrennen, maar dan ook weer over doping. Uit het grote onderzoek van de Franse Senaat naar dopinggebruik in de Tour van 1998... blijkt dat Jeroen Blijlevens op de lijst staat van renners die zijn betrapt op het gebruik van EPO. De lijst is in bezit van onder meer de Belgische zender Sporza en de Franse krant Le Monde. Ook de toerwinnaar Marco Pontani en de nummer 2 Jan Ulrich staat op die lijst. Uh, Gio Lippes, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wie staat er nog meer op? Ja, er staan uh, heel wat namen op, uh, waaronder de naam van Jeroen Blijlevens, de Nederlander, de Nederlandse sprinter, die in dat jaar een uh, etappe won. Verder staan uh, namen erbij als uh, Tabel, Hamburger, uh, Serrano, Cipollini, uh, Durand, ik loop er maar zo even dwars door die lijst heen. Nou, allemaal Ameren, gro allemaal grote namen, ja. Noem ze allemaal maar op. Ja, inderdaad, het zijn allemaal wel, uh, wel aardige namen uit die tijd. En het geeft wel een dwarsdoorsnede van de top van het peloton in die tijd. En, en ben je erdoor verrast dat hij op die lijst staat? Uh, Nee, eigenlijk niet. Want op het moment dat men al ruim van tevoren aankondigt dat er 44 uh, namen zullen figureren op zo'n lijst. Uh, en je denkt aan die Tour terug, dan denk je inderdaad, het zijn wel de mensen waarschijnlijk die goed gepresteerd hebben in die Tour. En dan verrast het niet dat deze namen erbij staan. Hè. Ze hebben natuurlijk voor de Tour de France van afgelopen jaar hebben ze al uh, aangekondigd dat ze met dit rapport zouden komen. De Senaatscommissie. Uh, de naam Pantani viel daarbij meteen. Uh, daar kregen we meteen dat akkefietje overheen dat de baas van de UCI, Pat McQuaid, meteen riep dat Pantani die uh, uit die Tour uh, geschrapt zou moeten worden als winnaar. Nou, Daar is een hele hoop over te doen geweest. Uiteindelijk is dat weer, uh, weer ingetrokken. Maar toen was wel al duidelijk dat er een serieuze lijst... met grote namen zou komen uit die Tour. Dus echt verrast, nee. nee en die etappenoverwinning die hij gehaald heeft, die mag hij dus uh, houden?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 En daardoor kon het gebeuren dat uh, renners op deze manier uh, tussen de mazen doorglipten. Daarnaast was er op dat moment ook nog geen sluitende EPO-test. Dat moet ook even gezegd worden, want in 2004 zijn deze stalen opnieuw gecontroleerd door een lab in Frankrijk. Die wilden gewoon wetenschappelijk bewijs hebben van oké, okay, kunnen we dan nu definitief wel zien aan die bloedstalen van toen, uh, wat er in de tijd is gebruikt. Ja, dat konden ze en nu pas is dat naar buiten gekomen. Hebben ze ook nog gekeken naar andere sporten dan wielrennen? Ze hebben gekeken naar andere sporten dan wielrennen. Er zijn geen namen naar buiten gebracht. Er is ook een vraag overgekomen tijdens de persconferentie van die Senaatscommissie. En er werd met name gevraagd naar het Franse voetbalelftal, uit 1998... dat toen een eigen land wereldkampioen werd. Ah, ja, natuurlijk, ja. Ja, de voorzitter heeft toen de voorzitter van die commissie zegt, ik, ik ga niet met verdere namen komen. Ze hebben trouwens deze namen, moet je je voorstellen, ook niet zelf openbaar gemaakt. Het punt is alleen dat er een lijst met nummers van bloedstalen is uh, naar buiten gebracht. Als bewijs, als uh, achterliggend bewijs voor het onderzoek. En uh, ja, deskundigen hebben uiteindelijk die nummers van, van die stalen, hebben ze uiteindelijk uh, gelinkt aan de betrokken renders. Dus op die manier zijn ze ook aan de namen gekomen. Terug even naar Jeroen Blijlevens. Hij is nu ploegleider bij Belkin. Uh, hij heeft onlangs dit jaar een, een document ondertekend... waarmee hij aangaf in het verleden geen doping te hebben gebruikt. Uh, ja, toen heeft hij dus gelogen. Wat, wat kunnen daarvan de gevolgen zijn? Ja, als je 1 en 1 optelt, dan kom je tot 2. En dan zeg je, ja, dan, dan, dan zou die geen baan meer hebben bij Belkin. Maar bij die ploeg zeggen ze op dit moment... en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wel in kan komen... zeggen ze, wij willen eerst wel eens even zwart op wit die resultaten zien... van uh, dat onderzoek. En ook zwart op wit de naam van uh, Blijlevens dan uiteindelijk tegenkomen. En dan pas gaan wij mogelijk maatregelen nemen. Maar inderdaad, als blijkt dat die, die naam van Blijlevens definitief op die lijst staat... en ze komen dat daar ook achter bij Belkin... Ja, dan kan ik me niet anders voorstellen dan dat... Ze te zeggen, blij, Jeroen Blijlevens, je hebt gelogen in de tijd en uh, je hebt geen baan meer bij ons. Ja, en, en de schorsing, dat, uh, dat niet? Het wordt echt ontslag dan? De schorsing niet, nee, vanwege de verjaring. Maar het gaat erom, die afspraak is nu helemaal gemaakt, hè. 200 mensen hebben die lijst in de tijd ingevuld bij uh, de KMU. En uh, ja, 200 oude renners uit die tijd hebben allemaal geantwoord... dat ze geen doping hebben gebruikt in die tijd. En er is bijgezegd, als je liegt, dan, uh, dan word je op staande voet ontslagen. Gio, dankjewel. En Jeroen Blijlevens is niet bereikbaar voor commentaar.